voor nu. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten is een nieuwe asielregeling ingegaan... om de migratie te beperken. Voortaan moeten migranten eerst asiel aanvragen... in de landen waar ze doorheen reizen voordat ze de VS bereiken. Doen ze dat niet, dan wordt hun asielaanvraag sowieso afgewezen. Tienduizenden migranten die in Mexico voor de Amerikaanse grens staan te wachten... worden door de nieuwe maatregelen getroffen. President Trump kondigde de wet twee maanden geleden aan... waarna tegenstanders naar de rechter stapten. Gisteren bepaalde het Hoge Rechtshof dat de maatregelen... Regel mag worden uitgevoerd. Zoetermeer is voor de zoveelste keer opgeschrikt... door een schietincident bij een nachtclub. Rond drie uur vannacht werd club Magnum beschoten. Er vielen geen gewonden, de daders gingen er vandoor in een auto. De club werd in december al voor een half jaar gesloten na een beschieting. Mensen die meer dan 35.000 euro verdienen gaan er volgend jaar ruim 2% op vooruit. Dat merkt LTL Nieuws op basis van uitgelekte cijfers van Prinsjesdag. Vorige maand berekende het Centraal Planbureau dat de gemiddelde koopkrachtstijging zonder nieuw beleid op 1,2% zou uitkomen. Daarop besloot het kabinet iets extra te doen voor met name de middeninkomers. Bij een auto-ongeluk in Stadskanaal zijn gisteravond laat twee doden gevallen. Ze zaten met twee anderen in een auto die van de weg raakte en tegen een boom reed. Twee anderen raakten zwaar gewond. Bij de hulpverlening in Stadskanaal werden twee trauma-helikopters ingezet. Een Nijmeegse hoogleraar heeft een Ik-Nobelprijs gewonnen voor zijn studie naar smerige bankbiljetten. De Ik-Nobelprijs is bedoeld voor onderzoek dat je eerst laat lachen en daarna laat nadenken. Roemeense bankbiljetten... Uh, zo Sorry. Andrea Vos, Andreas Vos van de Radboud Universiteit stelde vast... dat Roemeense bankbiljetten zowat alle bacteriën het langst vasthouden. Biljetten uit Kroatië en India die zijn het schoonst. Het weer nog tot besluit. Eerst veel bewolking met hier en daar wat lichte regen. Daarna klaart het vanuit het noordwesten geleidelijk op. En het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Arnoud Broekhuis van de ANWB.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 Número 6.9 ZFN, Zfn. Are you ready? Are you ready to go? Are you ready? Are you ready? Are you ready to go? Are you ready? De zomer van ZFM. ZFM Zanvo. ZFM 106.9 FM. ZFM. Where are you going, baby? No, you can't take the car. Huh? Take the kid. Take all these bills on the table over here. Been together too long for you to walk out on me now.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 playing with my heart. Gee.